uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Drie kinderen uit hun gezin in Oude Kerk aan den IJssel... hebben aangifte gedaan tegen bureau jeugdzorg. De gereformeerde vader van de in totaal acht kinderen... wilde alleen leven van giften van geloofsgenoten. Het inkomen van de man was daardoor zo laag... dat in huis gas en licht tijdelijk waren afgesloten. Een van de kinderen ging volgens jeugdzorg bijna dood. Ze kreeg op religieuze gronden geen bijvoeding. Maar volgens de advocaat van de kinderen heeft een arts verklaard... dat het kind helemaal niet in levensgevaar was...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 Dan het weer, overwegend bewolkt in de loop van de dag in het zuidwesten kans op zon. Het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, Verkeersinformatie en ik begin met goed nieuws. Want de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle, die is bij Ommen weer open. En de file is ook verdwenen. Er staat wel een file op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elden en Elst, drie kilometer. Ze zijn daar bomen aan het snoeien, daarom is er één reist ook dicht.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 presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Een tsunami aan cijfers kregen we deze week over ons uitgestort. 9 miljard bezuinigen, misschien ook wel 16 miljard. En daar hebben we het nog niet eens in guldens omgerekend. Erg, erger, ergst. Dat is het geschetste beeld. Maar hoe erg is erg? En is redding nog mogelijk? U begrijpt het wel, we gaan het hebben over de recessie... en hoe we er als land weer financieel bovenop komen. Vooral, wat gaan wij er als burger van merken... en waarop kan er eigenlijk niet worden bezuinigd? We gaan erover praten. Aan tafel hebben we de tijdelijk fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Jeroen Dijsselbloem. Welkom, fijn dat u er bent. Carola Schouten is hier, zij is de financieel specialist van de ChristenUnie. Goedemorgen, mevrouw Schouten. En Ewout Eergang is bij ons, hij is de financiële woordvoerder... van de Socialistische Partij, de SP. Goedemorgen. Uiteraard hebben wij aan onze tafel ook de coalitiepartijen uitgenodigd. CDA, VVD, PVV, maar helaas, die lieten ons weten niet te willen komen... Oké, okay, de zaterdagkranten en dan kijken we vooral eerst even in de Telegraaf. Want die hebben al uh, de resultaten van een onderzoek dat Geert Wilders maandag gaat presenteren. De PVV wil de gulden terug en volgens dat onderzoek heeft de invoering van de euro ons veel meer gekost dan het ons heeft opgeleverd. Een terugkeer naar die gulden kost ook wel geld, maar volgens Wilders hebben we dat in 2014 alweer Terugverdient. Uh, ja, meneer Eergang, uh, de SP is eigenlijk ook niet zo pro-euro... dus u vindt dit wel uh, goed vooruitzicht, terug naar de gulden? Nou, ik, ik vraag me echt af of dat uh, nog realistisch is. Uh, ik denk het eerlijk gezegd niet, maar ik vind het de prijzen aan de, een partij... Uh, ook als dat een PVV is, uh, dat ze onderzoek ergens naar doen. Uh, dus ik ga dat onderzoek maandag met veel belangstelling lezen. I, ik vraag het me echt af, maar ja, ik vind dat je zo'n onderzoek serieus moet nemen... dus ik ga het lezen. Uh, ik vind het wel een beetje jammer dat ze dan nu de conclusies bekendmaken... maar het onderzoek pas maandag komt. Uh, want nu ja. krijgen we eigenlijk maar de helft van het verhaal. Ja, maar dus de bedoeling dat het dan meerdere dagen in het nieuws is. Hè? Zo werkt dat. Hoeveel is 9 miljard eigenlijk in guldens? Weet u dat nog? Nou, ik denk... Het uh, hangt een beetje van de omrekenkoers. Of ik denk een miljard of 20. We gingen altijd uit van 22. Check. Check. Ja, maar het had eigenlijk ja. iets, uh, iets minder moeten zijn. Oh, oké. Okay. Ja, dat klopte toen niet. Maar goed, uh, 20 miljard, dat klinkt toch al nog erger? Ja, dat ben ik met u eens. En het erge is nog, als je dat dan doet, 9 of 20 miljard gulden bezuinigen... dan zul je uiteindelijk nog meer moeten doen... omdat dan de economie verder in zijn achteruit komt. Dus uiteindelijk is 9 miljard ook absoluut nog niet voldoende. 9 miljard euro. Ja, nou ja. Toch, toch kwam die gulden kwam er bij u eigenlijk al heel logisch uit. Het woord gulden, u, u gebruikt het alsof u het al bijna gebruikt. Nou, dat, eerlijk gezegd uh, heb ik niet zoveel last van heimwee uh, naar de gulden... in een soort emotionele zin. Maar het is wel waar dat wij destijds hè, hebben gewaarschuwd... voor de gevaren van, uh, van een Europese munt. Nou, volgens mij... Uh, uh waren die gevaren, waren die, hebben die heel goed gezien. Alleen het is niet zo simpel als je eenmaal, als je eenmaal de euro hebt... omdat je dan weer heel makkelijk uh, terug kan. Uh, ja. Dat is helaas heel moeilijk. Uh, maar het is goed dat de PVV daar onderzoek naar doet... of dat nog een begaanbare weg is. En ik zal het maandag met de belangstelling lezen... maar ik denk het eerlijk gezegd van niet. Ja, meneer Dijsselbloem, uh, de PVV, of Wilders in dit geval... die zegt de uitkomst van dit onderzoek is een referendum waard. Zou u dat ook vinden? Nou, ik ken het hele onderzoek nog niet. Uh, overigens is mij nou niet duidelijk of de SP nou wel of niet terug wil naar de gulden. Maar dat horen we dan misschien nou, maandag. Volgens mij was het heel duidelijk. Oh, <laughs> ja, zeg um... nog even maar, dan, want dat is niet duidelijk. mij heel duidelijk gezegd uh, ja, nou, dat wij vind... daar geen dat wij daar, uh, dat, dat niet als een begaanbare weg zien. Okay. Uh, maar ja, okay, dus Ik, dat ik kan doen. het onmogelijk niet uitsluiten. Volgens mij kunt u dat ook niet. Dat het PVV-onderzoek uh, echt een heel nieuw licht op de, op de zaak werkt. Maar wat, ik mij denk er, het wat mij eraan opvalt aan het uh, PVV-onderzoek... is dat er nu een deel van de verhalen naar buiten wordt gebracht... wat we ook niet kunnen controleren, want het onderzoek hebben we niet. En het deel van het verhaal is uh, de kosten. Uh, en wat, wat het, zou, het kost wat, om terug te gaan naar de gulden, bedoelt nee, u? Nee, de, de, de kosten van de invoering van de euro. Ja, okay, volgens ja, dit ja. onderzoek. Maar nu de stap verder. Uh, terugdraaien van de euro, terug naar de gulden. Zou Nederland, Nederlands bedrijfsleven ook heel veel geld kosten. Plus een aantal van de kosten die hij toerekent aan de euro. Bijvoorbeeld, we zitten nu in een financiële crisis. Dat is de schuld van de euro. Wat maar zeer de vraag is. Ik bedoel, in Amerika is ook een financiële nee. crisis. Uh, dus de financiële crisis is niet sectewijd aan de euro. Uh, maar dus de stap terugmaken uh, zou waanzinnig veel kosten opleveren voor Nederland. Dus we krijgen nu een deel van het verhaal, het deel wat Geert Wilders uitkomt. Dat ja. is wat er vandaag gebeurt. Carole Schouten, wat betekent dat eigenlijk? Want we zitten hier een beetje frank en vrij over te praten. En maandag komt er inderdaad het totale onderzoek. Maar we hebben het wel over een partij die zich mede met het CDA en de VVD in het katshuis gaat opsluiten. om ons uit de crisis los te trekken. Dit gegeven, dit feit, wat gaat dat daar betekenen, denkt u? Nou ja, toen ik het vanmorgen las, toen dacht ik: dit is een enorme provocatie eigenlijk. ook voor de onderhandelingen die zo meteen ontstaan, of die beginnen. We hebben. Uh... Uh, aankomende maandag gaat inderdaad Geert Wilders met CDA VVD uh, zich opsluiten in het Katshuis. Ja, ik ben wel benieuwd of dat hij dit dan ook bovenaan zijn lijst heeft staan. Dat is een van de voorwaarden die moeten gaan gebeuren. Als ik het zo hoor, zet hij het fors in. Hij wil, uh, inderdaad, we kennen geen achtergronden. maar hij wil dus, hij zegt binnen twee jaar hebben we dat terugverdiend. Ja, dan ga ik ervan uit dat dat ook zijn inzet van de onder onderhandelingen is. En ik ben dan wel benieuwd wat dat betekent. Het legt wel voor een druk uitkort. op de onderhandelingen, absoluut. En niet. het, het, het, het geeft tegelijkertijd, leidt het ook veel aandacht af van het feit dat ze gaan onderhandelen over behoorlijke bezuinigingen... en wat ons betreft ook hervormingen. En het lijkt erop alsof dit gewoon een afleidingsmanoeuvre is... ook van het feit dat Wilders daar gewoon ook mee ja. over gaat meegaan. Ja. Ja, hij gaat dus meteen beginnen over een referendum. referendum. Waarom doet hij dat? Uh, hij weet natuurlijk dat er geen Kamermeerderheid is voor deze hele actie. Laat staan voor een referendum daarover. Ja. En dan kan hij weer zeggen, oh ja, ik heb het geprobeerd. Hij kan het echt proberen aan tafel in het Catshuis. Hij kan het gewoon op tafel leggen. En zeggen, vrienden, onderhandelingspunt 1... We gaan terug naar de gulden. Ja. Nou, Ik wens ze veel succes, we hebben al problemen genoeg. Komt dit er nog bovenop? Dus het hele referendum is ja. uh, echt een hele duidelijke afleidingsmanoeuvre... waarmee het weer uh, in de prullenbak kan. Ja. Even zo goed, Geert Wilders is een zeer ervaren... en een zeer slim en tactisch handig politicus. Hoe uh, benoemt u deze set eigenlijk van hem? Uh, populistisch. Ja, ik bedoel, het is bij een deel van de mensen... die hebben die, dat hij mee wel naar de, naar de gulden. Die denken waarom zijn we hier ooit aan begonnen. Uh, en inmiddels weten we ook... dat er veel niet goed is gegaan in die operatie. Maar nogmaals, het heeft ons ook... economische groei opgeleverd. Dat zou ook uit het rapport komen. En het zou ons heel veel schade als we nu de hele operatie zouden terugdraaien. Maar goed, um, het uh, zou natuurlijk ook wel wat waard kunnen zijn om te zeggen... laten we maar eens kijken hoe de Nederlandse bevolking daarover denkt. Meneer Eergang, hoe zou u tegen een referendum aankijken over deze kwestie? Nou, ik, ik, ben, uh, ik ben zelf en wij, wij zijn als partij hebben heel veel voorstellen gesteund... voor referendum ja, over belangrijke daarom. Europese wijzigingen. Maar ja, het is niet zo dat je een plannetje van de PVV dat dat gelijk uh, referendabel is natuurlijk. Uh, het moet wel een serieus plan zijn. Uh, je moet er wat iets... Uh, ja, Nee, maar goed, u, zei, u zei net zelf, ik ga dat onderzoek met interesse ja. lezen. Ik, ik vind het interessant dat een partij als de PVV dit onderzoek heeft gedaan. Ga het met interesse lezen. Stel nou dat uit dat onderzoek inderdaad komt... Het zou goed zijn terug te keren naar de gulden. Dan zou het toch ook niet zo gek zijn om dat aan de Nederlandse bevolking voor te leggen? Nee, maar het zijn wel een aantal veronderstellingen die u nu op elkaar uh, legt. Uh, en uh, eerlijk gezegd moet ik dat nog wel zien. Uh, want u hoeft alleen maar te denken... Dat hebben we het alleen nog maar over de fysieke kosten. Hè. Als je een je bankbiljetten moet gaan drukken... Uh, dat heeft jaren aan voorbereidingstijd gekost. En dan hebben we het alleen maar over de fysieke kosten. En dan heb je de, de, de, de ja, Nederlandse exportpositie. Je hebt nee, goed, uh, u, u banken. Drijvent... Dus... dus je hebt het al snel over enorm echt miljarden bedragen. Dan heb je het zo ook over 9 miljard euro. Nou, daar moeten wel hele grote voordelen tegenover staan. Wil dat uh, een optie worden? En uh, als je terug wilt, als je echt terug zou willen naar de gulden, ja, dan kun je eigenlijk niet uh, serieus een referendum overvoeren. Dat moet je of doen of ja. Of, maar daar of heeft of het Nederlandse ja. volk niks mee te maken, maar, zegt u dan bijna. Nee, dan het ik, Nederlandse ik, volk zich niet over uit te spreken. Wat ik, wat, wat ik zeg is, als je dat serieus zeg maar, een referendum over gaat houden... Uh, en uh, er komt bijvoorbeeld een opiniepeiling dat de meerderheid dat zou willen... Ja, dan, dan destabiliseert dan gelijk de hele monetaire unie. Want dan gaat bijvoorbeeld al het ja. geld naar Nederland... als we denken dat die, die gulden sterker wordt. Dus een regering moet dat of doen, ja, of, of, of niet. Maar ja, je en, moet er niet het, een half jaar over gaan praten. Nee, maar ik hoor u nu eigenlijk waarschuwen voor een referendum. Want dat zou de economische positie van Nederland kunnen schaden. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk, als het in het belang van Nederland is, dan moet je dat doen. Je moet er niet over gaan, gaan, gaan, gaan discussiëren. Dat is hetzelfde met uitstap uit de euro, eigenlijk nog veel meer. Ja, daar kun je niet serieus over praten in, in Zuid-Europa. Want je, je banken lopen onmiddellijk leeg. Er komt onmiddellijk een bank runnen. Iedereen gaat gelijk zijn geld opnemen. Dus een regering in bijvoorbeeld Griekenland... die moet daar niet over praten. Die moet dat of doen of niet. Over praten is eigenlijk al... Uh, dat werkt eigenlijk al niet. Nee. Maar, of, maar het was... Ja. Uw partij heeft afgelopen week toch nog een motie ook ingediend... voor een referendum ook, over de steun aan de Grieken. Dus het is een beetje willekeur om te zeggen, op het ene onderwerp doen we het wel... op het andere onderwerp doen we het niet. Wat is daar nu de lijn van de SP in deze? Nou, Wij hebben gezegd, de, uh, deze steun... onder deze voorwaarden aan de Grieken... Uh, die steunen wij niet. Uh, en, en daarom hebben wij voor een referendum gepleit, Maar het is heel iets anders dat er helemaal niets uh, moet gebeuren. Maar dus het argument eh, daar... voor een referendum is... als je er tegen bent, dan moet je een referendum willen. Dat is een beetje de conclusie dan. Nee, maar in alle ernst, Als Wilders dit onderzoek meent... als er goed onderzoek ja. is en hij meent het serieus... dan gooit hij het op tafel maandag in het kassenhuis. En dan zegt hij vrienden... Dit is het eerste wat moet gebeuren. Oké, okay, nou we zijn daar heel benieuwd naar. We hebben natuurlijk ook uh, de VVD en uh, het CDA gevraagd hier op te reageren. Maar uh, dat wilde zij niet. Het CDA meende begrepen we van de woordvoerder... ook dat als we het er niet over hebben, het dan volgende week vergeten zijn. Maar dat berust op een misverstand, denk ik. We gaan er nog een ander krantenbericht bij nemen. In alle kranten de huurverhoging van woningcorporatie Vestia. Dat is uh, met 80.000 huurwoningen zo'n beetje de grootste woningcorporatie in Nederland. En Vestia heeft gisteren aangekondigd een grote huurverhoging... voor nieuwe huurders te willen van 9%. En dat zou dan bedoeld zijn om de tekorten te dekken... die de corporatie heeft verloren met riskante transacties... Uh, meneer Dijsselbloem, uh, ik kijk u aan. Uh, de directeur van deze woningcorporatie was een Partij van de arbeidman, aangesteld door Partij van de Arbeid wethouders in Den Haag. Uh, hij is het niet meer, hè? Dat heeft u geloof ik gauw even uitgezocht. Hij uh, is het uh, niet meer, nee. En daar bent u blij om? Nou ja, kijk, het maakt mij niet uit van wie eh, iemand lid van en welke partij is. Dat is vrij in Nederland, nou, maar, je, maar je, hebt je, te, je hebt je te gedragen... en je hebt als directeur van een woningbouwcoöperatie... zorgvuldig om te gaan met het sociale kapitaal wat daarin zit. Maar het was toch wel vervelend dat een beetje de cultuur van al die woningcoöperaties... daar zijn allemaal p van de aars aan het hoofd. Nou, dat is gewoon feitelijk niet waar. Eh, coöperaties komen in Nederland heel erg voor uit het zuilenstelsel... Uh, dus je hebt alle soorten corporaties, ook uh, uh, christelijke, ja, nou, katholieken. Maar maar even voor... Er zijn veel PvdA-bestuurders. Ja. Er zijn er heel veel die het prima doen, uitstekend doen... Met, uh, met hart en ziel toegewijd aan de sociale zaak. En er zijn er die totaal zijn ontspoord. Ja, maar er zit uh. bijvoorbeeld in de Raad van Commissarissen van Vestia... nog steeds een Partij van de Arbeid uh, lid, uh, mevrouw Suzanne Baer. Wat, wat betekent dat bijvoorbeeld voor zo iemand uit uw partij? Ja... Kijk, het probleem is een beetje dat als we nu van iedereen... het partijlidmaatschap gaan opvragen... dan zou het van de hele Raad van Commissaris moeten doen. Ik kan u gewoon zeggen wat wij van deze zaak vinden. Uh, het vinden is daar ook wel volstrekt HVG, uit de hand gelopen. Uh, en als daar PvdA's bij zijn betrokken... dan krijgen die net zo'n harde tik op de vingers... als wanneer ze lid zijn van een andere partij, wat mij betreft... Ja, volstrekt uit de hand gelopen. Hoor, en de minister hoor je moet daar als, dus ook ingrijpen. Hoor je daar als Partij van de Arbeid lid... als dit gewoon zo geëffectueerd wordt, die plannen van Vestia... hoor je daar dan nog in te zitten? Want ook in uw partij zijn er wel eens uitspraken geweest. is geloof ik ook bekrachtigd door het congres. Een soort code hè, voor mensen in een bepaalde semi-overheidssector... Ja. qua salarissen. Ja. Um, dus dat betekent dat u vindt dat PvdA-leden... ook een verantwoordelijkheid hebben op bestuurlijke functies. Zeker, en daar spreken we ze ook op aan. Dus die... Uh... Erik Staal is uh, geen lid meer van de Partij van de nee. Arbeid... maar anders dan was hij zeker tot de orde geroepen uh, door Hans uh, Spekman. Nee, dan was hij dan gerouilleerd, bijvoorbeeld. Nou, dat staat niet in de gedragscode. Nee. Uh, maar er is nu wel een discussie in de partij... of we niet nog een stap verder moeten gaan, zeg maar, aan alle eerlijkheid. Zou je dat willen? Dat dat ik, kan? Ik vind dat deze mensen de sociale zaak waar wij voor staan... gewoon ronduit schade. Dus... Uh, en dat ze dus ook geen onderdeel van onze partij meer dus zouden moet moeten zijn. Uit... Ze schaden de Partij van de Arbeid. Maar nog belangrijker, ze schaden de sociale doelstellingen... en ambities die wij hebben waar we voor staan. Dus zo'n rooiement zou... moet dan kunnen? Ja, dat is mijn opvatting. Uh, voor wat betreft de commissarissen, dat speelt iets anders. Die commissarissen hebben ook opzichten gefaald. Uh, die uh, zullen dus ook aan de kant moeten. Uh, maar op dit moment kan dat niet... omdat de minister uh, eerst daar de zaak op orde moet brengen... en dan zal die raad van commissarissen worden vervangen. Nou, maar het is... is duidelijk dat zij... Een grote verantwoordelijkheid hebben. Ze hadden veel eerder moeten ingrijpen. Uh, zij hebben ook die, belonings, uh, die beloning van die Erik Staal toegestaan. Dat had nooit mogen gebeuren. Ja, nou, kan de politiek hier eigenlijk wel wat aan doen? Want u zegt de minister moet ingrijpen. Deze huurverhoging van 9% voor nieuwe huurders is uh, uh, gewoon toegestaan. Hè? Ja, dat is echt het meest idiote van de situatie. Dus de, de problemen die zijn gecreëerd worden nu afgewenteld op de huurders. Die gaan een klap omhoog. Um, maar, maar als je er mag. heel precies naar kijkt, het past gewoon precies binnen het kabinetsbeleid. Het kabinetsbeleid zegt, de huren mogen uh, voor een hele grote groep met 5% worden verhoogd. Als een woning vrijkomt, dan mogen ze met een klap omhoog naar de zogenaamde marktwaarde. Uh, wat veel hogere huurprijzen oplevert. Dus wat Vestia doet, is ze benutten gewoon de ruimte die het kabinetsbeleid heeft gemaakt. Dus ja. het kabinet heeft hier echt een verantwoordelijkheid. en moet ook zeggen, jongens, dit beleid, als we dat in heel Nederland gaan toestaan, dat is wat het kabinet wil. Uh, krijgen we dus overal in Nederland zulke huurverhogingen. Dat ja. is natuurlijk gewoon niet uit te leggen aan mensen... die ook al te maken krijgen met uh, hogere belastingen... meer premies, hogere energierekening. Waar moet dat geld vandaan komen? Maar goed, de politiek heeft natuurlijk wel in een eerder stadium... zelf ervoor gekozen om de corporaties te verzelfstandigen. Waardoor dit soort ja. dingen ook hier konden hier aan, gebeuren. Uh, Daar is toch uw partij ook wel bij betrokken nou, geweest? Veel corporaties in Nederland zijn natuurlijk altijd... particuliere instellingen geweest. Maar die waren wel sterk gebonden aan regels... en financiering door de overheid... Die hebben meer vrijheid gekregen eh, zonder dat er nog een toezichthouder was. Zonder dat er kaders waren. Een ja. beetje wat met de NS ook is gebeurd. De NS is ook een zelf, zelfstandig. Zonder dat duidelijk was wat kan de minister nog? Wat moet ja. de NS leveren? Wat willen we ervoor terug hebben? Je ziet eigenlijk overal in de publieke sector... waar dus de publieke controle van de minister, uh, Kamer, uh, verdwijnt of minder wordt... Dan, dat je dus, dan zie je dit soort schandalen opborrelen. Uh, daar zijn de woningcorporaties echt een, een, een, een voorbeeld van. Maar ook in de zorg heb je natuurlijk gebrekkige publieke controle. En, uh, en dan krijg je dit soort baasjes ja. uh, uh, die gewoon uh, zichzelf verrijken. Uh, ten koste van uiteindelijk uh, van ons allemaal, van de belanghebbenden, de huurders in dit geval. Maar ook, uh, ja, uiteindelijk gaat het ook om, om, om publiek geld. Ja. Ja, me, mevrouw Carole Schouten, nog de, de, de, terug, gewoon terugdraaien. Dit moet eigenlijk weer in handen van de overheid. Gewoon. Dat wij daar met z'n allen gewoon greep op hebben. Nee, Corporaties komen uit de samenleving van de oorsprong. En um, het is juist misgegaan doordat ze helemaal losgeraakt zijn... eigenlijk van die buurt, van uh, de directe bewoners... dat daar dus veel minder inspraak is gekomen. En wij zeggen van zorg nou dat die bewoners veel meer inspraak krijgen... en ook veel meer te zeggen krijgen wat daar gebeurt. Als de overheid het allemaal gaat overnemen... is dat geen garantie voor succes. Maar zorg dat die binding sterk wordt. En zorg ook dat die 3,5 miljoen... kijk als minister, als uiterste, dat daar, uh, of we dat terug kunnen krijgen. Die 3,5 miljoen waarmee deze waarmee de... directeur Erik Staal... Uh, dat hij heeft, heeft meegekregen. Wat ons betreft gaat minister kijken of dat er juridische mogelijkheden zijn om dat terug te vorderen. Oké, okay, nou, dat krijgt nog wel een vervolg, dat is duidelijk. Dit waren wat ons betreft de keuzes uit de kranten. Weekoverzicht. Het was dus een week van cijfers en van campagne. Verkiezingscampagne bij de Partij van de Arbeid... na het afscheid van Job Cohen. Met spijt zien we je vandaag vertrekken. Je bent een gewaardeerde collega en gewoon een fijn mens. We zullen de plezierige contacten, de goede samenwerking je kalmte en je wijsheid zeer missen. Fijn mens, kalm, wijs, wat een kwaliteiten op een rijtje. Het lijkt een ideaal politicus. Je vraagt je af waarom die eigenlijk weg moest. Weet je wat nou zo prettig is? Dat ik daar tegenover jou geen antwoord op ga geven. Tot ziens. Tot ziens. En dus hallo aan een nieuwe fractievoorzitter. Vijf kandidaten uit de fractie zijn in de race... van wie Lut Jacobi zich even opnieuw moest voorstellen. Ik ben uh, fris in... En ik zit sinds uh, 2006 in de Tweede Kamer. Lutz Jacobi, onthoud die naam. Een vriezin, dus in elk geval al tweetalig. Dat is mooi meegenomen voor een politicus die hogerop wil. Want hogerop, dat is het doel. Fractievoorzitter, partijleider, wie weet wat er nog meer in de toekomst gloort. Ronald Plasterk oefent vast in uitspraken die een staatsman waardig kunnen zijn. En we gaan het winnen. Mooie quote, never ever consider defeat. We gaan het winnen. Dat geldt hoe dan ook in elk geval voor één van de vijf kandidaten. De cijfers, dat was deze week het andere thema. Die hingen al weken dreigend boven Den Haag en ze vielen bepaald niet mee. Ons tekort blijkt groter dan mag van Europa, geeft ook de minister van Financiën toe. Maar als de commissie zegt het moet onder de drie zijn, dan vind ik ook inderdaad, dan moet het onder de drie zijn. Bezuinigen dus, snoeien, hakken zo u wilt, pijnlijke keuzes worden het zeker. En voorlopig zitten coalitiepartijen alleen met elkaar aan tafel. Ik weet dat mevrouw het eten niet klaar hoeft te zetten in die periode. Dat weet ze zelf ook. Vanaf maandag gaan ze in conclave. Nu al is het mondje dicht naar buiten. Alleen de gedoogpartner gaf een schot voor de boeg. Wij steunen het kabinet. En ik hoop ook dat ze het kabinet kunnen blijven steunen. Want Nederland zit niet te wachten op verkiezingen nu. Maar nogmaals niet tegen iedere prijs. Waarmee we via een omweg toch weer terug zijn bij campagne en verkiezingen. Er zijn partijen die niets liever zouden willen de gedoogcoalitie coalitie klapt, dat dan allereerst aan de orde is... dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Sommigen zijn zelfs al een fase verder. Die denken al aan een complete wisseling van de wacht. Ik zit graag in het kast, hij is me niet met de stel. Heftige tijden dus in Den Haag. En intussen staan we er ook in Brussel niet best voor. Premier Rutte moest daar op het matje komen vanwege een polenmeldpunt waar hij niet op had willen reageren. Van een partij die niet in zijn regering zit. Vanwege gevolgen waar hij nog nooit van gehoord had. Please. All the facts on the table. This is new to me. If this is true, it's unacceptable. We will follow up on it. Barre tijden, weinig hoopvols lijkt er nog te melden. Gelukkig blijkt er toch, te midden van alle somberte, in elk geval één Kamerlid te zijn die er nog zin in heeft. Toegegeven, hij zit maar tijdelijk. Maar met zijn wens kunnen ook wij de nieuwe week weer in. Ik zou zeggen, mensen, zet hem op, zet je schrap. We gaan er lekker tegenaan. Tros, Radio 1. 23 minuten over 11. En dit is Tos Kamerbreed. Aan tafelbeeld Jeroen Dijsselbloem. Dat is de tijdelijk fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Ewart Eergang, financieel specialist van de Socialistische Partij. En Carola Schouten, ook financieel specialist. En dan van de ChristenUnie. U uh, denkt, ja, allemaal oppositiepartijen. Ja, dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, de coalitie uitgenodigd. Maar die hebben het mond, uh, de mond op slot. Uh, zolang er nog niks besloten is in het Katshuis. Uh, we gaan het hebben over de cijfers van het Centraal Planbureau. De ramingen, de keuzes die gemaakt moeten worden. En vooral de politieke haalbaarheid en de consequenties die dat voor ons allemaal heeft. Die rampspoedcijfers. Um, ja, Carole Schouten, om met u te beginnen. Uh, die cijfers zijn zo uh, uh, afschrikwekkend. Die stonden met uh, zulke grote letters in de kranten allemaal. Uh, mensen krijgen daar de buberatie van. Uh, is het allemaal zo erg? Het zijn uh, namelijk wel gewoon ramingen. Het zijn voorspellingen vooral. Ja, maar we weten natuurlijk al wel dat het tekort... dat we uh, dit jaar waarschijnlijk ook zullen hebben, gewoon wel groot is. En het is wel goed om die realiteit nu onder ogen te zien. Daar moet je niet voor weglopen. Maar is het is niet een beetje raar dat ze verder zonder uitleg van dat CPB werden gepresenteerd? Het ja. werd een beetje ja, de arena in je gegooid, zeg maar. Ja, nou, er is inderdaad een regel dat het CPB inderdaad uh, pas half maart in dit geval uh, toelichting mag geven op de cijfers. Als Kamer hebben wij ook geprobeerd uh, om dat ook eerder naar voren te halen. Dat is niet gelukt. Uh, het kabinet heeft het ook, uh, uh, ja, ook geblokkeerd. Gezegd van uh, dit gaan we niet doen. Dat is voor de Kamer uh, een heel lastige positie. Omdat je dan ook niet precies weet wat er, wat voor veronderstellingen, wat voor aannames achter die cijfers zitten. Maar de paniek is er wel. Maar. Het, het signaal is wel duidelijk. Uh, er zou gewoon wel wat moeten gebeuren. We hebben een enorme schuld al opgebouwd. Die schuld die loopt tot nu toe alleen nog maar op. En als je nu, nu dus ook niet doorpakt... dan leg je die rekening steeds verder weer door... naar de volgende generatie. En uh, afgelopen week kwam ook uh, de Nederlandse bank naar buiten. En die zei, ja, als je dit nu ook niet oplost... straks krijgen we nog meer problemen. Onder andere uh, door de vergrijzing. Dus nu niets doen is geen optie. En ja. wat ons betreft moeten we daar dus ook veel meer gaan kijken... Wat zijn hervormingen die je moet gaan doorvoeren? Het kabinet heeft tot nu toe uh, die de hete aardappel steeds voor zich uitgeschoven. Ja, nou, over welke maatregelen u daarvoor zou willen... en, en wat, wat u betreft wel acceptabel is, willen we het graag uh, verder op nog okay. hebben. Maar toch heel even ook naar de andere. Is de situatie erger dan u had verwacht, meneer Dijssel, doen met de cijfers die u zo voorgeschoteld kreeg? Of had u wel um, een beetje verwacht in deze richting? Nou ja, de, de cijfers die van tevoren rondgingen waren 7 tot 13 miljard. Dus daar zit het aardig in de buurt. In die zin kan het niet echt verrassend zijn. Sommigen uh, bleken in het debat afgelopen woensdag dachten dat het veel minder zou zijn. Uh, gingen mensen weer zeggen 4 miljard. Maar het is toch uitgekomen in de ongeveer in de reeks waar het werd verwacht. Dat kon je ook al een beetje uitrekenen natuurlijk. Ja. Op basis van uh, eerdere cijfers van uh, economische groei, et cetera. was niet zo... Een <kijntilvogel> ja, woord eer, uh, uh, uh, uh, Toch het, het zijn ramingen, het zijn voorspellingen. Ik bedoel, geen van ons hier aan tafel nou, kan uh, de CPB zeggen wat. heeft er, eerst, heeft er eerder uh, fors naast gezeten. Ja, ja, precies. Ja, als je waar. de cijfers naleest, uh, naast uh, de naleest. Uh, bij de plannen die in het regeerakkoord staan... dan zie je daar ook allerlei ramingen voor deze jaren en de komende jaren. En die uh, zijn allemaal heel anders dan de ramingen weer van, uh, van nu. Dus ja, voorspellen, we weten het van Jumanda. Dat is een hele kunst en komt zelden uit. Ja, en het CPB is er ook niet zo heel erg goed in. Want als je gewoon uh, de voorspelling neemt... Het weer, van het weer van morgen is het weer van vandaag. Ja. Dat uh, is bijna net zo goed... Uh, dus het grootste tekort van vandaag is het begrootste tekort van volgend jaar. Het is bijna net zo goed als de voorspellingen uh, van, het, uh, van het CPB zelf. Maar tegelijkertijd is het dus wel het minst slechte wat we hebben. Uh, dus daar moet je toch op, op, op koersen. Uh, we zitten ook in een, uh, opnieuw in een recessie. Uh, dus wij denken dat je nu op de korte termijn de, de economie juist moet stimuleren. En tegelijkertijd maatregelen moet nemen die op de lange termijn wel geld opbrengen... om dat tekort uh, onder de 3% terug te dringen. Rutte heeft al een vergelijking gemaakt met de jaren tachtig, hè? Ja, maar ik denk dat, dat de jaren, Nee, ik denk het niet. Uh, ik denk dat de jaren 30 uh, beter van toepassing zijn. Omdat je toen uh, ook te maken had met een wereldwijde economische crisis... waarin alle landen uh, de vraag uit, uh, uitviel. Uh, alle landen ook gingen bezuinigen... waardoor je in een negatieve spiraal terechtkwam. En in de jaren tachtig kon Nederland zich heel goed optrekken... aan uh, economisch herstel in, uh, in, in Amerika... waar uh, Reagan en met enorme tekorten uh, de economie stimuleerde. En dan kon de Nederlandse export zich gaan optrekken. Het was eigenlijk een ander soort crisis dan waar we nu in zitten. Andere situaties. Maar let wel, het is, het is al vier jaar dat we een veel groter tekort hebben. Dit is niet iets nieuws wat nu uit de lucht komt vallen. Nee, vier jaar geleden zat uw partij ook in uh, een kabinet. Dat klopt, ja. ja. Ook de Partij van Arbeid uh, trouwens. Um, dus ja, om nou te doen alsof het opeens van dit kabinet... Net is. Ik hoorde het Ronald Plasterk een paar dagen geleden roepen... van ja, dit is nou het gevolg van het beleid van Rutte. Dat is, moet een beetje genuanceerd worden, begrijp ik? Nou, vier jaar geleden kregen wij te maken met een bankencrisis. Dat was uh, in die zin enigszins vergelijkbaar, omdat het opeens uh, gebeurde. En uh, daar zijn toen ook uh, nieuwe onderhandelingen gekomen met uh, de coalitie, de toenmalige coalitie, om te kijken wat voor maatregelen nodig waren op dat moment. Om die banken er weer bovenop te helpen. En maar ook, heeft ook een hoop geld gekost. Ook, ook, maar tegelijkertijd ook een aantal maatregelen waardoor we ook de economie weer verder konden versterken. Um, we zien nu dat de schuldencrisis uh, nog steeds groter is geworden... ook omdat landen veel meer uh, schulden hebben... nadat dat ook uh, ja, aanvankelijk werd gedacht. Uh, of bij sommigen wist werd en bleek er nu veel meer problemen te komen. Financiële markten reageren daar ook weer op. Dus we ontkomen er niet aan... om nu toch wel door te pakken. Ja, goed. Nou, ja, dan laten we het dan maar eventjes hebben... over hoe Nederland in Europa staat. Want van Europa mag Nederland in elk geval... niet een groter tekort hebben dan 3 procent. Uh, ja, meneer Eergang, wat vindt u? Moet het kabinet daaraan vasthouden? Nee, daar moet het kabinet niet aan, niet aan vasthouden. Uh, we zien ook vandaag al dat uh, Spanje, wat ook een aanbeveling heeft... die ze volstrekt niet gaan nakomen en ook gewoon zeggen... ja, we hebben gewoon een besluit genomen onder deze omstandigheden. Is dat niet haalbaar? Dat gaan we gewoon doen. Maar toch heeft gisteren juist, juist gisteren... premier Rutte zijn handtekening gezet... onder dat nieuwe begrotingsverdrag in Europa... wat juist voorziet in die hele strenge begrotingsdiscipline. En sterker nog, Nederland is daar een grote aanjager van geweest. Ja, het is het krimp- en instabiliteitspact. Het leidt tot economisch... Dus Zo noemt en, u het. En verdere instabiliteit, dus niet een uh, groei- en stabiliteitspact. Ja, Spanje heeft ook getekend. En uh, heeft toch gezegd van ja, onder deze omstandigheden... is dat gewoon niet, uh, niet haalbaar en ook niet verstandig. En dat zou Rutte ook moeten doen. Het is juist deze domme politiek van, van uh, flink, flink uh, bezuinigen... waardoor we eigenlijk alleen maar verder in de problemen komen... die, uh, die, die Europa verder in een crisis brengt... En, uh, ja, Rutte zou uh, eens wat uh, verder moeten kijken dan zijn neus lang is. Ja. Toch is het uh, belangrijk om ook even te kijken naar... wat is naar de effect van het kabinetsbeleid geweest? U vroeg daar net naar... Want ten dele is het een internationale crisis die Europa raakt... en uh, ook uh, andere landen financiële crisis. Maar het is wel opvallend dat Nederland in Noordwest-Europa... het enige land is met deze vreselijke cijfers. Ja. Um, en als je dan leest hoe de Europese Commissie dat analyseert... dan zeggen ze nou, dat het tenminste op twee factoren, zo niet drie... die echt nationaal van karakter zijn... Eén uh, is uh, de pensioenfondsen. Maar die hebben natuurlijk wel weer te maken met de internationale uh, beurzen en dergelijke ontwikkeling. Uh, twee, uh, de woningmarkt, die in Nederland totaal verziekt is en op slot zit. Uh, drie, het uh, consumentenvertrouwen. Vertrouwen bij burgers en bedrijven, wat totaal onderuit is gegaan. En ja. dat laatste heeft te maken met hoe uh, het kabinet hard en snel bezuinigt. Ja, maar het is, dat is even, belangrijk om he? dat te analyseren. Ja. Want voordat het kabinet nu weer een volgende stap zet, zouden ze eens dus moeten nadenken over heeft wat we tot nu toe gedaan hebben... bijvoorbeeld die woningmarkt niet nee. hervormen... maar wel nee. heel rechtstreeks in de portemonnee van mensen hakken... werkt dat nou? Wat, heeft, wat voor effect ja. heeft dat? Dus maar, ik ben heel bang even... dat dit kabinet... in dezelfde modus de VVD-agenda doorgaat... de woningmarkt weer niet aanpakt... en ondertussen wel hard bezuinigt, waardoor het consumentenvertrouwen de komende jaren nog lager wordt. Maar meneer je... Dijsselbloem, even de uitgangspositie. Vindt u dat Nederland mee moet in die Europese regels... van dat maximum 3% begrotingstekort? Nou, dat is de uitgangspositie. Ja. Wat vindt u? De Europese regels zijn gelukkig breder... Uh, en hebben ook een belangrijke uitzonderingsbepaling. Dus u vindt dat Nederland daar niet zo strak aan zou moeten voldoen? In de huidige voldoen? situatie moet Nederland echt een beroep doen... op die uitzonderingsbepaling zich wel committeren aan... we gaan toe naar dat begrotings. Evenwicht, dat gaan we in een aantal stappen doen. Dat laten we ook zien hoe we dat doen. We kunnen ook beslissingen dit jaar bij wijze van spreken nog nemen om dat geloofwaardig te maken. Dus we gaan naar het begrotingsevenwicht, maar we nemen daar wel de tijd voor. Want maar, als je, het is heel simpel, als je in Nederland uh, 14 miljard uh, extra gaat bezuinigen... terwijl er nog 10 in de pijplijn zitten, van de 18 die het kabinet al had uh, besloten... Dan maak je de Nederlandse economie totaal kapot. Dan is die economische groei, die nu nog wordt verwacht door het CPB. voor 2014 en 2015, in een één klap weg. Ja, maar goed. Uh, uh, u vindt inderdaad dat het kabinet. daar dus uh, soepeler mee uh, om moet gaan. en gebruik moet maken van de. Uh, eventueel uitwijkmogelijkheden. die er uh, binnen Europa bestaan. Maar. Uh, u heeft wel tot aan nu toe, tot aan deze week... dat hele Europese beleid... wat Rutte uiteindelijk ook ondertekend heeft in Brussel... als bedrijf van arbeid wel ondersteund. Namelijk ja. ook dat streng zijn. Ja, maar nogmaals, in dat Europese beleid zit ook die uitzonderingsbepaling. En ik denk dat Nederland een goed verhaal heeft... waarom die uitzonderingsbepaling voor ons één uh, was... of twee jaar zou moeten gelden. Maar zou het niet een enorme hebben... blamage vinden, meneer Dijsselbloem... als juist Nederland, die zich zo streng heeft nou ja, opgesteld dan om een uitzondering zou moeten vragen? Het is met name een blamage voor de jager... die als geen ander uh, heeft gezegd uh, 3% is 3%. Wij hebben in de Kamer steeds bijgezegd... Van, uh, die uitzonderingsbepaling moet ook in het nieuwe verdrag wel terugkomen. Uh, want er kunnen om bijzondere omstandigheden zijn... waarin je echt een tussenstap moet maken op weg naar dat begrotingseefwicht. Die bijzondere omstandigheden die, die zijn toch wel heel bijzonder. En zo bijzonder ziet niet iedereen dat in Nederland. Dus leg eens gewoon aan gewone mensen uit... wat zijn dan de bijzondere omstandigheden... waarbij u kan zeggen, nou, even nu niet zoveel bezuinigen. Wat is De, de bijzondere omstandigheden is enerzijds... dat Nederland eigenlijk een goede uh, uitgangspositie heeft... maar een sterke economie. Uh, eigenlijk ook een solide uh, startpositie heeft. En aan de andere kant nu een acuut financieel probleem heeft... wat echt uh, dus in combinatie met de, met de miljarden bezuinigingen die er nog aan zaten te komen... nu nog eens 14 miljard erbovenop... zou gewoon de economische groei kapotmaken. En volgens mij is de doelstelling van het uh, pact... ik ben daar minder cynisch over als de SP... is wel degelijk groei en stabiliteit. Dat betekent dat je dus echt in alle gevallen economische groei... De ruimte moet geven. Economische groei is uiteindelijk niet alleen de sleutel tot werkgelegenheid. Maar ook tot meer geld in de schatkist. Ja. Die schatkist vult zich niet vanzelf. Ik wil even naar mevrouw Schouten. Want u bent een beetje stil. Maar volgens mij staat uw partij toch ietsje strenger in deze uh, Europese situatie. Althans, in de, ten opzichte van de Nederlandse positie in Europa. Ja, zeker. Vindt u dat Nederland zou moeten vasthouden aan die 3% maximaal? Wij moeten, er wel alles, wij moeten er alles aan doen om dicht bij die 3% te komen. Absoluut. Klinkt uh, nog niet heel erg streng. We uh, moeten dichtbij. er alles aan doen oh. om. <laughs> nee, nee, ja, dus Is die onze... ook uitzondering? Nee, nee, nee wij hebben uh, zelf aangegeven ook van. Uh, je kunt nu niet steeds. De, he, ja, alle problemen voor je uit blijven schuiven. Ga, het ligt er wel aan hoe je die voor maatregelen gaat nemen. Dus dat je wel eerst kijkt. wat zijn de beste hervormingen die je moet nemen. En dan uh, zie je, kijk ik, als ik naar de SP kijk. Uh, zeggen die overal op allerlei. Punten. Dat willen wij niet. Uh, ik nee, heb maar. tot nu toe nog niet gehoord van de SP. Nee, wat maar ik wil voor... even bij u blijven. Die keuzes, die, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Welke keuzes u zou maken. Maar hoe streng wilt u dat Nederland wordt gehouden aan die 3%-norm? Ja, uh, hoe, hoe, hoe wij dat willen, dat gaat de Europese Commissie bepalen... hoe streng wij aan die regels moeten worden gehouden. Maar wij zeggen wel dat we ervan uit moeten gaan... dat we richting die 3% gaan. We kunnen nu niet alles maar blijven vooruitschuiven. Ja, maar dit... We gaan nu zorgen dat uh, ook wij op zaken stellen als wij naar de Grieken zeggen... als er één land is met bijzondere omstandigheden... zou je kunnen zeggen, dan is het Griekenland of Spanje. Uh, daar hebben wij ook steeds uh, ook partijen in de Kamer geroepen... van uh, streng zijn, zorgen dat ze de maatregelen nemen die nodig zijn. En als wij dan als eerste weer roepen... ja, sorry, maar wij kunnen het zelf niet. Maar dat dan zouden dan we Dan gewoon niet even, doen. Nu even zakelijk. Dus uh, begrijp ik nu dat de ChristenUnie zegt 3% volgend jaar... En hoewel de ChristenUnie dan, dat is dan toch de directe vraag... dat gigantische bedrag in één jaar gaan invullen. Ja. zonder de economie totaal ja? in de wielen te rijden. Even uw antwoord daarop. Nou, wij moeten ten eerste inderdaad uh, starten met de noodzakelijke hervormingen. Wat ons betreft, nou, de woningmarkt, daar is er heel nodig over gezegd... die moeten we uh, in, in ieder geval ervoor gaan zorgen dat mensen gaan aflossen... In plaats maar van die 3%-norm, daarvan zegt u ja, dat gaan wij doen. Wij gaan uh, zo, ver, wij naartoe, zo hard mogelijk ons best doen om bij die 3% te komen. Maar u zegt dus niet, uh, de ChristenUnie wil in 2013... op maximaal 3% en niet 3,1 zitten. Of, ja, dat, ik ik zeg dacht in het, het zo... Kamerdebat deze week... dat alleen D66 de nee, en VVD nee. nog pretendeerden die 3% volgend jaar te gaan halen. De ChristenUnie was in het Kamerdebat uh, verstandiger. Maar ik schrik daarvan, want het gaat echt om zulke gigantische bedragen... Ja. dat niemand nog een begin van een idee heeft hoe dat zou moeten überhaupt. Nou, dat ja. zijn dan dus de politieke ja, keuzes. Ja, precies, want, uh, laat u het weet, daar maar over hebben. Precies, want die keuzes die zijn natuurlijk heel erg moeilijk. Laten we eerlijk zijn, of laat u eerlijk zijn, liever gezegd... Uh, meneer Dijsselbloem, en dat geldt natuurlijk ook voor u, voor u mevrouw Schouten... Uh, ja, die hervorming in de woningmarkt... daar is nog steeds, uh, heeft dit kabinet niks aan gedaan. Toen u in het kabinet zat, wat heeft u toen gedaan... Nee, toen zaten wij in dezelfde uh, positie in die zin dat wij wilden het... Ja, uh, ja. En het CDA-balken is niet tijd volstrekt onbespreekbaar. Dus wat zonder in het regeerakkoord, uh, wat u toen ook heeft ondertekend. Wij gaan ja. uh, een aantal uh, aanpassingen zijn er afgelopen jaar natuurlijk ja. wel geweest. Uh, tweede niet, tweede hypotheken, je moet in 30 jaar... Uh, ja. uh, is de looptijd beperkt. Maar dat, is, dat zijn dingen in de marge. Ja. Nee, Met het niet, is niet gebeurd. Nee, maar nee, dat, het is is zijn, gebeurd. maar uh, laten we wel wezen, de Partij van Arbeid onder Wouter Bos... heeft er al jaren voor gepleit. Ja, maar dat is iets anders dan iets doen. Hè? Pleiten is iets anders dan ja, doen. Maar ja, goed, dat is... Uh, Nederlandse situatie waarin je coalities opgesloten raakt. Wat nu in de afgelopen campagne gebeurde was... er leek beweging te zijn op rechts. Toen ging Balken het in de campagne weer... tot een hard politiek punt maken... waardoor Rutte gedwongen werd te zeggen... Uh, niet in mijn tijd. Ja, daar zitten we weer. Maar goed, we gaan even concreet. Want je kunt bezuinigen, je kunt hervormen, je kunt investeren. Er zijn allerlei mogelijke manieren om uit de crisis te komen. Als we het hebben over bezuinigen. Uh, uw uh, uh, kandidaat, fractievoorzitter Ronald Plasterk... heeft een voorstel gedaan om salarissen boven de anderhalf ton... met 75 te belasten. Dat zou uh, meer geld in het laadje gaan brengen. Goed voorstel. Laten we het gewoon even kijken of we het kunnen afvinken, ja of nee? SP U voor? lacht. U zegt ja, er niks nee, op. En, uh, het, gaat, het gaat verder dan het sp verkiezingsprogramma Wij hadden maar 65 ja. procent. U het goed maar vinden. wij zijn als bereid als concessie richting de Partij van de Arbeid... om met 75 procent uh, akkoord te gaan. ChristenUnie? Nee, slecht idee. Je moet juist zorgen dat arbeid goedkoper wordt. Uh, het is ook heel goed voor de economie. Juist nu is het heel erg belangrijk dat de werkgelegenheid ook op pijl blijft. Dat doe je niet door arbeid steeds meer te belasten. Maar gewoon te zorgen dat uh, andere belastingen bijvoorbeeld meer te vergroenen. En te zorgen dat werk dan goedkoper wordt. Dat het is het beste voor de economie en uh, dus een slecht voorstel. SGP zegt uh, er zijn miljarden te halen in de kinderopvangsubsidies. Laten we daar eens mee stoppen. Goed ja, voorstel in nood-eergang? Nee, wilt. daar zijn wij niet voor. We zijn er wel voorstander van om de kinderbijslag... Uh, om die te beperken tot mensen die het echt nodig hebben. Dus wij zien echt niet in waarom mensen met enorme gezinsinkomens... ook nog gewoon uh, kinderbijslag moeten hebben. De, ze merken het niet eens als die bijgestreven Kinderbijslag wordt. naar draagkracht zou u dan zeggen. Ja. Of naar uh, ja een Ik, ik kinder... denk dat we wel kritisch moeten kijken naar het totaal van de kindregelingen. Uh, dat kan echt slimmer. Uh, ik zou het erg willen koppelen aan de bijdrage die mensen leveren zeg maar, op de arbeidsmarkt... Dus wie wel werkt. Maar ik heb een hele andere doelstelling de dan subsidie? de SGP. De SGP wil, dat is denk ik bekend, dat vrouwen gewoon thuis blijven. De Partij van de Arbeid wil dat zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt komen, want dat hebben ze gewoon nodig. De maar komende maak jaren. het dan even concreet. Gaat die kinderopvangsubsidie wat u betreft naar beneden of wordt die voor andere mensen? Nee, geweldig, maar er of... is in het verleden al wel gekeken naar de mogelijkheid om hem anders in te richten, waarbij de vergoeding meer wordt gekoppeld aan de daadwerkelijke extra uren die mensen op de arbeidsmarkt komen. Ja, Nu is dat voor mensen al heel erg moeilijk, hè? die kinderopvang is. Uh... Dat is al enorm op ja, bezuinig, dus dus heel veel Wat mensen. kan daar nog af dan? Nee, ik zeg ook niet dat ja. er uh, wat af... Ik zal het niet de Alleen voor werkende mensen, zegt u nu. Sterk alleen voor koppelen in... aan bijdrage op de arbeidsmarkt. Ja. Ja, dat, en niet alleen de kinderbijslag, maar we hebben een reeks aan kindregelingen... Mm. waar we in zijn totaal uh, echt eens naar zouden moeten kijken. Dat is wel een voorbeeld van een hervorming die nog niet uh, is doorgevoerd. B bent u het dan ook eens met die kinderbijslag uh, uh, aanpassing zoals Eergang die je noemt? In Gewoon in inkomensafhankelijk maken, ja. dat is een ja? andere doelstelling. Dan wordt het gewoon instrument van inkomensbeleid. Nee, maar... Er is nu een inkomensafhankelijke uh, uh, bijs, uh, regeling voor de kinderopvang. Dus je kunt alles inkomensafhankelijk nee, maken. Nee, ik zou naar, naar de kinderbijslag willen ja, kijken. U, totaal, dat snap ik. Nee, maar het is gewoon heel concreet. Hè. Elke, elk kwartaal dat mensen die kinderbijslag krijgen. Moet dat nou inkomensafhankelijk, ja of nee? Maar wij zijn daar niet voor. Wij vinden dat twee regelingen in Nederland eigenlijk voor iedereen beschikbaar zouden moeten zijn. Voor de ouderen is dat de AOW. En de kinderbijslag voor alle kinderen Carole in de Schouten wilde nog even iets maar zeggen we over die kindregelingen. Laten kinderen, we daar eens naar ja, kijken: ja, okay. kinderopvang. Ja, ik hoor hier de heer Dijsselbloem zeggen van uh, wij hebben een andere doelstelling, geen, namelijk geen uh, inkomenspolitiek, maar zorgen dat vrouwen aan het werk gaan. Afgelopen week is er ook vorige week een rapport verschenen van het CPB... waarin heel duidelijk is aangegeven dat per nieuwe baan er 100.000 euro subsidie bijgaat. Die gaan naar de hoogste inkomens. Name. De laagste inkomens profiteren daar het allerminst van. Nou, dan moet de PvdA toch ook achter de oren krabben. En tegelijkertijd zegt men, het heeft nauwelijks effect ook op de arbeidspositie... Eh, omdat er meer vrouwen zouden gaan werken of niet. Hm. Um, dus wat ons betreft kan er ook wel kritisch naar gekeken ja, worden. Zegt, hoe daar... het levert eigenlijk te weinig op, dus... Uh... Ja, dat, ja. Dat, dat, de doelstellingen die, die de heer Dijsselbloem noemde, al zouden die er zijn... Um, die zijn in dat rapport rondkracht. Oké, okay. We gaan we nog in. een paar andere nee, bezuinigingen het... doen. Nee, we gaan nog even een paar andere bezuinigingen doen. Want ik ben maar, er gewoon heel erg benieuwd. Ik wil even uh, heel kort op reageren. Mijn pleidooi is juist okay. dat we eens kritisch kijken naar die kindregelingen... op dat aspect van arbeidsparticipatie. Ik vind dat die regelingen zo moeten worden ingezet... dat het ook echt bijdraagt en dat mensen meer gaan werken. Uh, dus dat is zeer in lijn met dat kritische rapport. Die zegt, ja, die effecten zijn nu, zoals het nu geregeld is, onvoldoende. Dus dat dan, is dan constateer ik dat de huidige kinderopvangtoeslag... zoals die nu dus bestaat, dat die voor de PvdA niet meer kan. Want dat effect heeft het namelijk totaal niet. Maar dat is wat ik zeg. Er is al eerder een discussie gevoerd. Moeten we niet de wijze waarop we de kinderopvang vergoeden aan mensen... zo inrichten dat het echt bijdraagt aan maximale arbeidsparticipatie? Ja, het klinkt best dat wel is... ingewikkeld. Hè? Een hele hoop mensen hoor ik toch vooral klagen dat het veel te duur is. Ja, dat, dat is het ook. ook veel maar veel duurder vind... geworden. En ja, veel duurder geworden. Dus maar hoe leg is... je dat dan uit aan die mensen? Omdat het zich terugverdient als het ertoe bijdraagt dat meer mensen aan het werk gaan. Ja, dan dan is het een doen. goede investering. Ja, ja. En anders is het een inkomensoverdracht. Hm. Verlaging ontwikkelingssamenwerking zou ook een punt kunnen zijn... wat geld op gaat leveren. Meneer Eergang. Wij zijn daar geen voorstander van. Deze crisis is veroorzaakt door de allerrijkste op aarde... die in New York ergens in een zakenbank zitten... En wij vinden niet dat uh, hulp voor de alle arms in de wereld... daar het slachtoffer van moet worden. Je moet natuurlijk kijken hoe ontwikkelingshulp beter kan. En daar kan nog heel veel verbeteren. Maar wij zijn er niet voor om hun nu uh, kind van de rekening te maken. Okay. Nee, het is bekend dat uh, de ontwik ontwikkelingssamenwerking is gekoppeld... aan uh, het uh, Bruto Binnenlands Product op het moment dat wij krimpen, krimpt ontwikkelingssamenwerking... als eerste, automatisch, is er geen uitgavenpost van de overheid... die zo direct is gekoppeld ja. aan de economische groei. dan blijft het... dus We gaan de komende jaren echt fors bezuinigen op de ontwikkelingssamenwerking... of we dat nou leuk vinden of niet, ja. vanwege die koppeling aan het nationaal ja, inkomen. En zou, zou u dat anders doen dan? Nee, ik denk dat dat een afspraak is, Sa uh, trap op, trap af. Dus als, er, als wij welvarende worden, hebben we met elkaar afgesproken... dan geven we ook meer aan de allerarmsten in de wereld... Maar op het moment dat we economische krimp hebben... dan gaan we dus minder daaraan uitgeven hoe jammer je dat kunt vinden... Ja. Dat is wel part of the deal. Dus da daar staan we voor. Ja, ja dat is niet een, alleen iets wat uh, wij hier uh, aan tafel willen. Maar het is een meerderheid van de Kamer die dat in najaar nog heeft afgesproken met elkaar. Dat wij die bijdrage ook op 0,7% van het brutonationaal ja. product Ja, maar goed, het zal wel iets zijn wat maandag op tafel ligt natuurlijk. Omdat dat een punt is wat de PVV heel graag binnen wil halen. Een einde zou willen maken aan die ontwikkelingssamenwerking. En heeft de PVV... Ja, de maar de met CDA, CDA. CDA heeft daar heel miljoen. duidelijk ook uh, met die motie ingestemd die van de ChristenUnie GroenLinks ja. was. En um, ja, zij zullen dan inderdaad heel veel uit te leggen hebben waarom ze daar nu opeens een de rij zouden zijn. Kees van de Steijen, SGP, nog... heeft ook alweer een hard punt van gemaakt, uh, anderhalf week geleden. Gezegd: het is nu klaar met ja. de extra bezuiniging ja. op OS. Maar Margie, dat is volgens mij nog een paar. De, de doktersbezoek bijvoorbeeld, daar gaan ook geruchten over. Ja, die eigen meer... bijdrage, hè? of de eigen bijdrage in de zorg omhoog zou moeten kunnen, dat zou een hoop geld opleveren. Nou, in het kader van de bezuiniging? <laughs> Ik denk dat, dat een doktersbezoek een eigen bijdrage invoert. Ik denk dat het echt de domste maatregel Dom. is die je kunt bedenken. Ja, okay, Want dan gaan mensen naar een specialist die veel duurder is. Dus ja. uiteindelijk kost dat vooral geld. Nou, okay. ja, je e zou ook kunnen zeggen, we kleden het verzekeringspakket wat uit. Ja, dat levert da ook een hele hoop geld op. Ja, dat, dat kan. En daar zijn we ook geen voorstander van. Maar dat, dat, dat zou wel kunnen natuurlijk. Maar doktersbezoek een eigen bijdrage. Gaan mensen minder naar de dokter totdat ze ziek genoeg zijn... dat ze naar een specialist mogen. Oh, ja, Oké. Okay. Nou, wat, wat, Heel kort nog even, mevrouw Schouten. Uh, we moeten zeker kritische kijken ja. ook gewoon dat er meer eigen bijdragers moeten komen in de zorg, dan ontkomen we ook niet aan, de vraag is wel waar, huisarts inderdaad, als je daar nu een eigen bijdrage gaat vragen, gaan mensen naar het ziekenhuis toe, of ze wachten net zolang tot het probleem groter is, maar je kan zeker wel kijken of eigen bijdrage of eigen risico verder omhoog moet Ja, oké, okay, nou goed, dan, dan toch een paar hervormingen, want we zeiden net al, hè, je kunt bezuinigen, je kunt hervormen, je kunt investeren, het hangt er maar vanaf waar je het geld vandaan wil halen, bijvoorbeeld de, de verhoging van de AOW-leeftijd. Ja, Kijk dat, die uh, drie maar eventjes ja. aan. En dan nou ja, ook de... een beetje sneller dan in 2020 Ja, natuurlijk. wat ik wou net zeggen. Dit, dit is nou net de enige grote hervorming die de afgelopen jaren... mede met steun van de Partij van de Arbeid uh, wel in gang is gezet. Nou, laat dat misschien om, om het gewoon concreet te maken. Iedereen heeft natuurlijk dat, dat die hele afspraak... ook dat pensioenakkoord uh, met werkgevers en werknemers... dat dat misschien naar voren gehaald moet worden. Moet dat akkoord niet gewoon opengebroken worden... en die verhoging van die pensioenleeftijd eerder laten ingaan? Nou ja, kijk, wij hebben ervoor gekozen, eh, in tegenstelling tot andere partijen, om tijdig dat AOW-probleem aan te pakken. Dat ja, is de okay. eerste grote hervorming die wel in gang is gezet. Okay. Dus wat ons betreft staat die er al. Ja, maar uh, moet die sneller? Wat ik interessanter vind is. Nee, uh, maar ik vind die vraag even nu die op tafel uh, ja. Vindt u dat het opengebroken zou moeten worden gezien? De urgente situatie waarin wij economisch nee, zitten. Ik vind dat de AOW uh, verhover de leeftijd die we nu hebben besloten, hebben we in gang gezet. We hebben het op een zorgvuldige manier gedaan. Daar gaan we ons aan houden. Maar goed, uh, wat, de cijfers wijzen anders uit. Het tekort nee, blijkt groot. Groter te zijn ja. dan we aanvankelijk zeker. dachten en dus zeker. zitten we voor een situatie waarin de maatregelen genomen moeten worden, hervormingen. Ja, ja zeker. Het zou dus sneller kunnen. Het, nee, maar hij ligt op tafel. Alleen wij zijn hier niet voor. Maar dit is de enige grote hervorming die de afgelopen jaren in gang is gezet. Laten we die nou gewoon uitvoeren, zoals uh, uitgewerkt. En ik zeg er ook bij: d 60 suggereert bijvoorbeeld dat ze daarmee, uh, zich aan de 3% kunnen houden, als je dat volgend jaar een eerste stap zou zetten, zoals zij bepleiten, levert het. 200 miljoen op. 200 miljoen op een gat van, uh, wat zal het zijn? 14, 15, 16 miljard. wat gevuld moet worden. in de D66-doelstelling. Ze willen het in één jaar doen. Dus jongens, laten we ook realistisch zijn. Het levert niet. Het is niet het gouden sleutel. Ik kijken het hoe de anderen erover op. denken, mevrouw Schouten. Die AOW-leeftijd misschien toch maar wat eerder verhogen. Ja, ik denk dat we op dit moment. gewoon in de situatie. waarin we nu zitten. dat je kunt zeggen, op het moment dat we die pensioenakkoord aan het onderhandelen waren, was de situatie anders dan nu. Je moet nu realistisch zijn. Uh, er moet sneller ingegrepen worden. Wat ons betreft zou dat dan ook geleidelijk kunnen. Nu is het zo dat je straks in één jaar uh, omhoog gaat van 65 naar 66. Zorg nu dat het al geleidelijk gaat ingroeien. Dan, heeft, ja, dan kunnen mensen daar gewoon ook rustig uh, uh, op rekenen. En dan zou het wat ons betreft volgend jaar al met twee maanden omhoog kunnen. Oké, okay, geleidelijk gaan ingroeien. Tot ja. voor kort dacht ik. Dat had alleen voor een thee nagel okay. Maar um, in elk geval uh, is het zo dat het akkoord opengebroken moet worden, vindt u? Ja, het is nu, en dat moeten de sociale partners denk ik zelf ook realiseren. Het worden nu gewoon moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. En uh, als je dan alle opties hebt, zou dit dan gewoon ook niet een optie zijn die je serieus moet overwegen? Wat ons betreft moeten we daar gewoon samen met de sociale partners ook naar gaan kijken. Oké, okay. eergang, uh, openbreken dat akkoord? Nou, dat pensioenakkoord is een heel slecht akkoord. Dus dat mogen ze van ons betreft openbreken. Okay, maar niet goed, om, de, om dit pensioenleeftijd oh, okay. euh, <laughs> eerder te verhogen. Daar waren wij geen voorstander van. Nee. Uh, ja, die, die pensioenverhoging van de AOE-leeftijd zelf is door de Kamer. Dus het levert ook een versnelling, levert structureel natuurlijk, dan geen cent meer meer op. Het is het hoogstens dat er eerder wat meer geld binnenkomt. En het gaat inderdaad om, zoals Dijsselbloem zei, om relatief beperkte bedragen. Maar ja. ik hoor nu alleen maar van de SP-zijde zeggen, dit niet, dat niet, dit ja. niet, dat niet. Horen wij ook. Omdat ja. dan dan wel. de SP dan wel dat er een Goeie probleem vraag. ligt waar we toch wel wat aan moeten gaan doen. Want het is heel makkelijk om elke keer te zeggen, nou, we dit... doen dit niet en we doen dat niet. Dan komen maar... we al heel gauw bij de investeringen. Waar gaat u dan in investeren? Wat kan er dan wel? Nou, om eerst even aan om te, te geven op wat, zij, wat, zij, wat mevrouw Schouten zegt. Uh, ook wij zijn voorstander van hervorming van, van de woningmarkt. Een, een beperking van de hypotheekrenteaftrek. En dat is nou bij uitstek een maatregel die je niet morgen of in 2013 kunt invullen. in verband met ook de situatie nu al op de woningmarkt. Dus dat gaat heel geleidelijk. Dus die 3% die kun je daar niet mee. Uh, dan kun je daar niet meer binnenkrijgen. En uh, dat is ook, zou ook slecht zijn voor de economie. Maar op termijn levert het wel hele grote bedragen op. Dus dat is precies zo'n soort hervorming die daar heel goed bij past. En op de korte termijn kun je inderdaad beter de economie uh, stimuleren. Uh, door het naar voren halen van, van, van, van investeringen die ook al gepland staan. Uh, maar misschien ook extra bijvoorbeeld onderhoud van de spoor. Daar hebben we deze winter toch wel even gezien... dat daar nog wel wat ruimte voor verbetering uh, is. Dus ook een uh, hervorming eigenlijk. hervorming van de Nederlandse spoorwegen. Uh, en daar kunnen we de economie op de korte termijn... Op stimuleren om uit die recessie te komen, investeren dus in de infrastructuur. Ja, de een, uh, overheidsinvesteringen leggen ook geen structureel beslag op de, op de begroting, want het zijn eenmalige extra investeringen om de economie uh, erbovenop te helpen. Uh, dat kan helpen om, om, om uit de crisis te komen. Ja, tot slot, uh, wat dit punt betreft, is er bij u. Uh, en dat vraag ik aan u alle drie, eigenlijk één punt uh, mee te geven... aan die onderhandelaars in het Ze van u zegt... denk daar eens naar, daar kan echt iets af. Dat levert iets op op korte termijn. Is er iets wat wij over het hoofd zien? Ja, nou ja, ik, uh, ik heb altijd een lijstje rechtse hobby's in mijn binnenzak. Uh, oh. En Dat telt inmiddels al op tot... Wanneer doet u dat, rechtse hobby's, in het weekend? Nee, die heb ik in mijn binnenzak oh. zitten. Die heb ik in mijn binnenzak <laughs> zitten, omdat dat telt inmiddels al op... tot zo'n anderhalf miljard structureel aan uitgaven... waarvan je echt kunt afvragen, jongens... Ik ben er sowieso al niet voor, maar in crisistijd is het echt ondenkbaar. Uh, het invoeren van de 130 kilometer kost 132 miljoen aan invoeringsmaatregelen en aan aanpassingen. Uh, nou ja, Ik heb het lijstje hier voor me. De prestatiebeloning voor leraren, daar wordt 250 miljoen voor uitgetrokken. Ik heb nog niemand in het onderwijs gesproken die zegt, nou dat is nou eens een goed idee. En tegelijkertijd wordt er wel bezuinigd op zorgleerlingen. Okay, wat staat er nog meer over? Uh, de wegen. We geven in Nederland al miljarden uit aan wegen. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd. De file druk is nu aanmerkelijk minder. Maar dit kabinet gooit er nog eens 500 miljoen overheen. Dus dat lijkt me niet. op zijn minst dat daar de helft van af kan. Dat je de helft kunt uitstellen oh. totdat er weer economische groei nou, is. Maar goed, heeft. dat is toch de juist investeren in infrastructuur. Gemaakt. De VPB wordt weer verlaagd. En zo kan ik nog VPB, wel even. Wat is het ook ja. De winnafschapsbelasting ja. wordt verlaagd. Dat is altijd aantrekkelijk. Natuurlijk populaire maatregel. Ja. Maar we zitten in een crisissituatie, In een ja. financieel tekortsituatie. Dus alleen al deze dingen die ik opnoem... Uh, tellen zo op tot anderhalf miljard aan rechtse hobby's... waar je onmiddellijk mee op moet houden. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, snij nou eerst eens in het eigen vleescoalitie... Uh, uh, en kom met een hervormingsagenda en dan zijn we al een stap verder. Die coalitie die gaat zich de komende weken opsluiten in het katshuis. Zal dat inderdaad uh, uh, drie weken of zes weken gaan duren... of worden we daar met z'n allen gewoon een beetje voorbereid en... Uh, ja, bang gemaakt dat ook dit weer hele ernstige onderhandelingen zullen zijn, meneer Eergang. Nou, ik denk dat de kans best groot is, heel erg groot, dat het langer gaat duren. Omdat het natuurlijk wel zo is dat uh, nou, de PVV heeft heel weinig belang bij deze onderhandelingen. Ze kunnen er eigenlijk alleen maar op verliezen. Uh, het enige wat ze kunnen binnenhalen is misschien uh, een, een nieuwe bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Ja, er dus is natuurlijk alle belang voor hun bij om het hard te, te spelen. Het CDA is natuurlijk ook een partij die er heel slecht uh, voor staat... waar heel veel interne kritiek op is dat het uh, sociale gezicht... Uh, nou ja, dat daar eigenlijk helemaal niks meer van over is zo langzamerhand. Uh, dus er is natuurlijk nogal wat ruimte voor, voor, voor crisissituaties. Uh, en het is ook nog eens een keer heel veel geld wat er zou moeten worden bezuinigd. Want als ze we werkelijk 16 miljard in 2013 willen bezuinigen... nou, dan zijn ze nog wel even bezig, denk ik daar. Denkt u wel dat ze eruit gaan komen? Of, want er wordt ook gezegd dat het zou ook een breken situatie ja, dat kan kunnen mij zijn. Heel natuurlijk, goed. Dat denkt u? Nou, Schouder. ik weet het niet, maar ik denk dat dat heel goed zou kunnen. Ja, ah. Nou, Het is wel heel opvallend dat, uh, zoals we al zei... eerder hebben CDA, PvdA, ChristenUnie ook in zo'n situatie gezeten. Toen was het bene de PVV die wegliep uit de Kamer... omdat ze het er niet mee eens waren... dat er gewoon in het katshuis opnieuw onderhandeld werd. Mm. Het is dezelfde PVV die nu zich weer een aantal weken... en het is inderdaad de vraag hoe lang... zich gaat uh, opsluiten met andere partijen om mm. te kijken of ze hier uitkomen. Ik uh, vind eigenlijk dat u mee zou moeten kunnen onderhandelen? Dat het opengelegd zou moeten ik, worden ik aan de, de Kamer. Ik leg de vinger bij dat de PVV de vorige keer hele grote woorden sprak. Notabene echt wegliep uit de Kamer. Hm. En nu precies hetzelfde doet als wat ze andere partijen een aantal jaren geleden verweet. Ver ja. Dan nog aan, aan, aan u meneer Dijsselbloem de vraag. Um, stel nu dat het hele overleg uh, lukt. En uh, er wordt een plan gepresenteerd. En men komt uit het kabinet op die, die 3% tekort. Die Europese doelstelling zal ik dan nou maar zeggen. En er staan allerlei voorstellen in. Wat gaat u dan stemmen? Eh, ja, want qua Europa en de verantwoordelijkheid... die de Partij van de Arbeid daarbij voelde... Eh, heeft uw partij altijd gezegd... daar gaan we niet tegen in. Wat nou, dat is ik, uw positie? Wat... Daar kan ik heel kort over zijn. Als ze echt denken dat ze in één jaar teruggaan naar de 3%, procent... dan zal ons antwoord zijn nee. Omdat je gewoon uh, nu al weet dat dat onmogelijk is... zonder de economie totaal de soep te draaien. Ja, en als... Ten tweede, huh? uh, ik vermoed dat op onderdelen wij misschien wel... Uh, dezelfde maatregelen zo voor zouden staan, ja. maar op heel veel onderdelen niet. Uh, ik wil ook het totaalpakket beoordelen. Dus wat doet het voor de economische groei, ja. wat doet het voor de weggelegenheid... Ja. maar ook waar komt de klap terecht? U wil daarover meepraten eigenlijk? Uh, ik wil invloed hebben op het totaal. En de voor de hand liggende weg is uh, kabinet weg, uh, verkiezingen, nieuwe coalitie maken. En dan maken we een pakket wat uh, de lasten eerlijk verdeelt, wat de economie zoveel mogelijk ontziet... wat nieuwe verkiezingen, werkgelegenheid behoudt. Nieuwe verkiezingen, zegt u. Kan Nederland dat aan? Nederland zit in een recessie. Nederland staat er niet goed voor. Uh, althans zeker niet in het beeld uh, van Europa. D dit zou een heel erg uh, labiele indruk maken natuurlijk. Hè? Een kabinet dat valt, een land wat in een recessie zit... en wat dan een half jaar bijna op slot zit vanwege nieuwe nou, verkiezingen. Nou, verkiezingen hoeven geen uh, half jaar uh, te duren. Dus je, we doen dan gewoon de allersnelste ja. procedure. Hoe lang duurde de verkiezingen? Ik denk dat uh, Nederland uh, gebaat is bij een, uh, een breed kabinet... wat ook maatschappelijk draagvlak heeft... en wat maatregelen en hervormingen kan nemen... Uh, die ook met sociale partners gezamenlijk kunnen worden uh, uitgewerkt in een nieuw sociaal akkoord. Mm. Dat is het type benadering wat volgens mij voor Nederland nodig is. Waar ja. we op de langere termijn baat bij hebben. Uh, ja, en We kunnen uh, gaan zitten kijken wat zij in elkaar knutselen. Waarschijnlijk wordt het weer een compromis waarbij noodzakelijke hervormingen er niet komen. Waarbij de VVD tientallen miljarden eruit knalt. Die vooral terechtkomen mm. bij die mensen die het toch al moeilijk hebben. Zie de huurders waar we het mm. net over hebben. Een compromis, een compromis wordt het natuurlijk altijd. We zijn een compromisland, dat is Jawel, natuurlijk logisch. Het, Iedere coalitie is, komt met een compromis eruit. Er is uh, ook in de Kamer inmiddels echt breed draagvlak voor een aantal hervormingen. Uh, de SP heeft met een aantal moeite en de PVV. Maar daartussenin is breed draagvlak voor een aantal hervormingen die echt nodig zijn. Stel, is, nou, ja? stel nou dat het inderdaad tot een breuk zou komen. En er, er zouden nieuwe verkiezingen komen. Laten we heel even kijken wat voor nieuw kabinet zouden er dan moeten komen. <lacht> ja, u zit al zo dicht naast elkaar. Mevrouw Schouten, meneer Eergang. Ja, maar de, um, fysiek zitten we nu even heel dicht bij elkaar. Dat kan de luisteraar waarschijnlijk niet zien, maar dat nou, is zo. Nou, u komt ook financiën, eergang, maar, uh, maar ik constateer wel dat wij programmatisch wel erg ver van elkaar af liggen. Mm. Dus dat we daar niet... Uh, uh, ik zou niet zo... Uh, als ik nu hoor dat de heer Eergang heel veel problemen voor zich uit wil schuiven... dan denk ik dat het moeilijk zaken wordt doen uh, met ons... Omdat wij wij wel willen dat de schulden nu echt wel aangepakt worden. Ook omdat we gewoon heel veel rente blijven betalen over die schulden. En dat je daardoor dus niet dat geld kunt inzetten voor heel veel zaken die wel goed zijn. Ja, voor dit als land. er straks verkiezingen komen, meneer Eergang, dan wordt er al gezegd dan gaat het tussen Rutte en Roemer. Ja, nou dat. Uh, dus het is heel goed als die verkiezingen er snel komen. Het is ook goed als het kabinet valt, uh, zeker ook goed voor de economie... als ik zie wat Rutte allemaal van plan is. En ik vind het jammer dat mevrouw uh, Schouten zo, dat me. zo afhoudend is. Uh, want ik zie ook grote punten van overeenkomst met de christelijke ja. uh, sociale de koers. Voor de kiezer. Uh, en ze heeft ook niet helemaal goed geluisterd volgens mij naar wat, uh, wat, uh, wat wij bepleiten. Namelijk korte termijn ja. stimuleren, op lange termijn wel die begroting op orde brengen. Uh, dus uh, wij hebben er zin in die verkiezingen. Ja. Het zou ook goed zijn voor het land. Oké, okay, nou u vergat uh, een naam waarschijnlijk, dat wil meneer Dijsselbloem zeggen. Lut nee, Jacobi, ik wil zeggen, uh, ik wil zeggen als, dit, als dit de keuze wordt bij de volgende verkiezingen... is het dus de keuze wegkijken van de, hmm. de toekomst, wat de SP doet... Uh, of de bottenbel, de schade uh, wat de VVD blijkbaar voorstaat. Ik denk dat, dat daartussenin uh, goede pakketten te maken zijn... die de economische groei wel mogelijk maken uh, en die Nederland sterker krijgen. Oké, okay, nou het wordt een spannende tijd, politiek, hoe dan ook. Ook leuk voor ons. En voor de luisteraar hoop ik. Eh, dank Jeroen Dijsselbloemen, Ewart Eerkang en Carole Schouten. Dat was eh, Troskamerbreed voor deze week. Als u meer informatie wil, ga dan even naar onze website. Troskamerbreed.nl Dan kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. De redactie van deze uitzending deden Roelien Axen, Lisbeth Witteman en Bart Smulders. De techniek was in handen van Rens Krijgsman. Straks eerst de NOS met het laatste nieuws. Dan Argos, daarna weer Tros in bedrijf. En wij zijn er volgende week heel graag weer. Graag tot dan. Dag. Dag. Samen thuis, samen trots. Per centrum nieuwsport.